9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal, de VVD. Die wil dat reclame, geadresseerd aan een overledene, niet meer bezorgd mag worden. En Theo Komen krijgt een eigen museum. Hoort u straks meer over? Nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Nabestaanden mogen geen last meer hebben van reclamepost die voor overledenen is bedoeld. Dat vinden VVD en PvdA. Ze willen het wettelijk mogelijk maken dat de stichting Postfilter toegang krijgt tot de basisadministratie van gemeenten. Zo zouden overledenen zo snel mogelijk in het schrijfmenietregister terecht moeten komen. Vanavond debatteert de Kamer over de basisadministratie van gemeenten. Gevangenispersoneel dreigt met een staking als staatssecretaris Teven zijn reorganisatieplan niet intrekt. Voor 18 april moet het plan op tafel, anders wordt er donderdag 25 april gestaakt, zo meldt het Landelijk Actiecomité. De bewakers eisen aanpassingen van het plan en inspraak. Staatssecretaris Teven wil 340 miljoen euro bezuinigen door tientallen gevangenissen en TBS-klinieken te sluiten. De bezuiniging heeft grote gevolgen voor het personeel, zegt Advocabo FNV. ...mensen die er werken, van de 11.000 en zoveel mensen die er werken... ...gaan er dus 3.700 mensen zullen daar, uh, zullen daar werkloos raken bij Assen. Wij eisen voor al die mensen passende functie. Dit is, deze aanslag, uh, dat kan het gevangeniswezen gewoon niet hebben. In een dorp in Servië heeft een man zeker acht buren doodgeschoten. De man van 60 ging vanochtend vroeg van deur tot deur en schoot iedereen neer die hij tegenkwam. Hij probeerde ook zijn vrouw en zichzelf te doden, maar dat mislukte. Ze zijn zwaar gewond. Het officiële dodental staat voorlopig op acht, maar volgens verslaggevers in Servië zijn er zeker dertien doden, onder die een baby. Vanmorgen is in Kenia de inauguratie van president Kenyatta. Europese landen hebben besloten geen staatshoofd te sturen... omdat Kenyatta door het internationaal strafhof in Den Haag... wordt verdacht van etnisch geweld na de verkiezingen in 2007. Namens Nederland gaat nu de ambassadeur in Kenia, Joost Reintjes. U hoort hem met, met uh, Europese partners. De uitnodigingen zijn gestuurd naar staatshoofden en regeringshoofden. Vanuit Europa komen geen, geen staatshoofden of regeringshoofden of zelfs ministers over. We hebben besloten dat we die vertegenwoordiging hier doen op het niveau van ambassadeurs. Dus dat is wat lager. Het internationaal strafhof heeft Kenyatta opgeroepen om zich in juli in Den Haag te melden. De VVD wil meer geld voor defensie. Fractieleider Zeilstra zei op een partijbijeenkomst in Goes... dat de budgetverhoging nodig is... omdat de Verenigde Staten internationaal minder aanwezig zullen zijn. Hun energiebelangen in het Midden-Oosten en Afrika nemen af, zo zei Zeilstra... en daardoor zullen er daar minder Amerikaanse troepen zijn. Europa en Nederland moeten genoeg manschap en materieel hebben... om zelf de stabiliteit te waarborgen, zei de VVD-fractieleider. Ook vindt hij bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg en defensie... vindt Zijlstra dat er op defensie... Nee, dat lees ik anders. Ook bij bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg en onderwijs... vindt Zijlstra dat er op defensie toch meer geld bij moet. Volgens mij heb je heel weinig aan goede zorg en, uh, en goed onderwijs... als uh, de veiligheid van het land in het geding is. Uh, dat is een primaire taak van de overheid. En daar zullen wij als VVD nooit van weglopen. Syrië laat toch geen VN-team toe om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gezegd dat het team overal in Syrië onderzoek moet kunnen doen. De Syrische regering wil het team niet zoveel vrijheid geven. In Irak leidde dat in 2003 tot een Amerikaanse invasie, zegt Syrië. De Syrische regering verwijt Ban onder meer dat hij te veel luistert naar de opstandelingen. De politie in Londen heeft ingegrepen bij een straatfeest waarbij de dood van de vroegere Britse premier Thatcher werd gevierd. Daarbij is een onbekend aantal mensen gearresteerd. Ook in de schotse stad Glasgow werd het overlijden van de Iron Lady door zo'n 300 mensen op straat gevierd. Op de site van de krant The Daily Telegraph konden lezers aanvankelijk reageren op artikelen over Thatcher. Die optie werd geblokkeerd vanwege de vele scheldpartijen. Dan nog het weer van het Zuidwesten uit. Regen, het wordt 8 tot 10 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Morgen en donderdag af en toe regen. Weinig zon en een graad of 11. Deze informatie bij de ANWB. Kees quart. Aan het einde van de spits toch een aantal bijzonderheden. De A15, Europoort richting Rotterdam. De tunnel. Hij staat 4 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Een autobrand zorgt voor file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij knoppend Valburg staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is er dicht. A27, Gorkum, richting Almere. Een auto met pech bij Hilversum op de rechte rijstrook. Er staat file vanaf utrecht Veenmarkt tot aan Hilversum 8 kilometer. En daarna sleept van een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen 9 kilometer vanaf Warmond. Alle rijstroken zijn weer vrij. En straks in het Radio 1 Journaal, Justin Bieber. Blijf luisteren. Op de nieuwe mobiele site van Managementboek kan ik nu altijd en overal bestellen... En ze zijn snel. Wat ik voor negen uur s'avonds bestel... is morgen al in huis. Managementboek op mobiel. Gewoon meer. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Van een bank met focus op beleggen. Met jarenlange ervaring waar u volop van profiteert. En de tijd om u echt te leren kennen. Het kan. Bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. Welkom bij de Vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van Beurtvaart voor logistieke professionals... die alles direct duidelijk maakt. Luister als opgelet, hier komt-ie. De ontvanger noteert een manco op de vrachtbrief. Wie draait erop voor de schade? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl Brainport 2020 brengt ons naar de Technotop. En we zitten al honderden meters boven NAP. Oh, no. Zuid-Limburg...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 Goedemorgen, uh, Justin Bieber gaat niet lukken. Maar ik hoop straks wel te bellen met Reinhard Oelemans en hij gaat een programma met Justin Bieber maken. En wie kent deze man niet? Daar is het port van Alpduijs. Dat betekent volgens mij nog anderhalve kilometer daar op het net. Peter, wat ga je doen? Peter winnen, won de Alpduijs op die dag 1981. Maar het gaat om de man die u hoorde, Theo Komen. Hij krijgt zijn eigen museum straks een reportage. Maar eerst de VVD, want het is voor veel mensen een pijnlijke ervaring reclamepost in de bus krijgen voor een dierbare die net is overleden. VVD en ook P van de A willen bij wet regelen dat dat niet meer mogelijk is. Pieter Litjes van de VVD, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben al een Bel me niet register, een verhuisregister. Uh, het verbaast me, want een stuur mij geen postregister, dat is er dus nog niet. Nou, er is wel een register. Er is een stichting Postfilter die een nationaal overleden register heeft. Alleen het Nationaal Overledenregister kan alleen maar geactiveerd worden door uh, mensen zelf. Ja. Uh, het is dus niet zo dat uh, uh, postbedrijven automatisch de beschikking krijgen over de gegevens van mensen die overleden zijn en daarmee die mensen uit medelings kunnen halen. Het heeft geen prioriteit bij de nabestaanden. Nou, het heeft wel zeker prioriteit bij de nabestaan. Nou, geen prioriteit. Hè. Om, om op zich af te dat... melden natuurlijk. Nee, op... nee. Nee, nee, en het is ook vaak ingewikkeld. Je weet natuurlijk niet waar uh, overledenen allemaal op geabonneerd waren... Waar, uh, waar ze allemaal donateur van waren en waar ze allemaal post van krijgen. En dat merk je helaas in de maanden daarna en vaak in de jaren zelfs daarna... merk je dat op pijnlijke manieren, doordat je iedere keer weer post krijgt. Ja, dat is heel vervelend. Maar hoe los je dat nou op? Nou, vanavond spreken wij over de wijziging uh, van de wet op de gemeentelijke basisadministratie. En Wat we hebben in Nederland is een mogelijkheid dat bepaalde instellingen de beschikking krijgen over gegevens uit die basisadministratie. Die mogen ze onder strikte voorwaarden gebruiken. Uh, vaak gaat het om gegevens van mensen die nog in leven zijn. Uh, wat ik vanavond wil vragen aan de minister of, is of hij bereid is en zichzelf in staat ziet om te regelen dat uh, postbedrijven... Een lijst krijgen van uh, overledenen, zodat die uit de mailings kunnen worden gehaald. Nou, dat mm -hmm. moet natuurlijk met allerlei waarborgen. Uh, privacy uh, is hierin het geding. En dat geldt niet zozeer voor de mensen die overleden zijn, maar wel voor de nabestaanden. Dus daar waar je dit regelt, moet het niet uiteindelijk aan de andere kant weer leiden tot uh, ongewenste benadering of ongewenste post voor nabestaanden. Ja, nou u geeft het zelf al aan, dat uh, strikte voorwaarden, dat klinkt ingewikkeld. Ja, dat is het ook. En alles wat met gemeentelijke basisadministraties te maken heeft, is ingewikkeld. Ja. En dan zegt u, minister, los het maar op. Ja, maar dat, dat, daar, is, daar is de minister ook voor. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar de minister uh, uh, uh, hoort dit soort dingen op te lossen. Uh, zeker als er in ieder geval een wens bestaat om dat op te lossen. En wat ik merk is dat er maar heel weinig mensen zijn die hier uh, vraagtekens bij hebben die uh, heel goed... Zelf helaas weten hoe vervelend en pijnlijk het kan zijn om post te krijgen voor iemand die al enige tijd overleden is. Uh, dus uh, we regelen wel ingewikkelde dingen in Nederland. En uh, waar ik benieuwd naar ben, is of de minister dit, is, dit, dit kan regelen. We gaan dat vanavond vragen. Ja, maar u geeft het zelf wel aan. De privacy komt natuurlijk altijd in geding. Hè? Zo ja. gauw je daar iets van openbaar maakt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En daarom is het ook de bedoeling dat postbedrijven zelf niet de gegevens krijgen, maar dat het allemaal via tussenkomst van de stichting gaat. Zodat postbedrijven die gegevens ook niet zelf kunnen gebruiken voor, uh, voor acquisitie of reclame. Pieter Lietjes van de VVD, hartelijk dank. Geen dank. Voor je uitleg. Graag gedaan. 10 over negen is het. Theo Komen een legendarisch radioverslag. U hoorde hem net al even. In april 1984 gaf hij commentaar bij zijn laatste wedstrijd. En op de terugweg naar huis van ongelukte die, 54 jaar oud. Sportcommentator is nog steeds geliefd vanwege zijn levendige commentaar. In zijn geboorteplaats, Wervershoofd, waar Komen ook begraven ligt, komt nu een Theo Komen museum. Paul Sanders ging daar al kijken. Molen de Hoop in Wervershoofd, die zie je al van verre. Staan op het moment dat je het dorp binnenrijdt. Om aan de omloop kan ik beter zeggen: er hangt een kleine foto van een beroemde zoon van Wervershoofd. Wie is dat? Dat is Theo Komen, de oud sportverslaggever die uh, internationale bekendheid heeft gekregen. En nu kijken we of er niet alweer een Nederlander een etappe wint. Theo Komen. Zes kilometer in vooruitzicht. En die raas, dat is toch een rapidement. Wat is dat toch een veldjeer? Net op het ogenblik dat hij zo worden ingelopen... Door de geboren hier de... en, en, en ook begraven hier. Is hij hij is hier uh, geboren in 1929 en hij is in april 1984 is hij, uh, hier begraven in Werversoven achter de Frieskerk. Hier moet het museum komen, het Theo Komen Museum. Dat moet op de begaande grond en op de eerste verdieping van de molen komen. Hè? Zullen we even naar binnen gaan om te kijken hoe het er nu uitziet? Ja, dat is prima. En uh, ja, hier wordt het wel soort gebeuren van hem. Zijn oude staatsen hangen er nog. Krantenknipsels en alle plakboeken van Theo heb ik uh, gebruikt ervoor. Annie Wissink, we staan in een ruimte. De tweede verdieping in de molen. En ik zie alleen maar foto's van Theo Komer... Waarom zo'n expositie? Uh, Theo Komen is een geboren en getogen Wervershover. En hij heeft uh, zijn afkomst uit het dorp Wervershover eigenlijk nooit verlogen. maakte niet uit waar over de wereld of hij was. Maar het dorp Wervershover werd altijd wel een keer genoemd. En uh, we hebben nu twee jaar een wisselende expositie gehad. En dat trok zoveel belangstelling uit het hele land. vandaan, Zodat we het besloten hebben om nu een definitieve plek in Molen de hoop te geven. Ja. Als we eventjes naar... In de toekomst kijken, hoe, hoe ziet het er dan straks uit hier? Uh, 28 april is de openingsdag van het museum. Dan wordt om 12 uur wordt het museum officieel geopend... door de dochter van Theo Komen, dat is Nettie Langendijk... En uh, ja, dat zal een feestelijke opening worden. En tegen die tijd moet hier alles uh, compleet schoongemaakt en ingericht uh, zijn. En moeten de kijkkasten ook geïnstalleerd zijn. Wat zijn dat, die kijkkasten? Uh, op die kijkkasten die, uh, daar zijn daar alle geluids- en videofragmenten van Theo op terug te zien. Jansen van dat en over! Zit iedereen? Nee, nee, toch? Hij zit erin! Hij zit erin! Oh, ik dacht dat hij overzeelde. Hij zit erin! Het is een doelpunt. Ik dacht dat hij eroverzeelde, maar hij doek in, in, in de hoek. En Koenicin staat daar verslagen in het doel. En is het dan... eigenlijk niet gek dat 30 jaar na zijn dood, want hij is al bijna 30 jaar dood... dat mensen toch nog steeds iets hebben met Theo Koom? Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat het gewoon een enorm enthousiaste man was die... Uh, ja, juist heel veel namen gemaakt hebben. En iedereen, toen tijd was er nog geen televisie... en die man die was zo enthousiast. En iedereen zat dan die radio gekluisterd. En ja, ik denk dat dat gewoon... Uh, ze zullen Theo Komen nooit vergeten. Nee. Maar de jongere generaties die weten bijna niet meer... wie Theo Komen is, hè? Of was? Nee, dat denk ik niet, nee. Het is echt nog wel de oudere generatie. Ja. En al zou Theo nu nog geleefd hebben... dan zou hij inmiddels 84 geweest zijn... Dus ja, het wordt uh, ideaal wat minder, denk ik. Ja, is zo'n museum dan ook nodig om hem ja, toch een beetje in leven te houden? Om het zo nog even te zeggen. Ja, ik, ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk toch dat uh, Werfershoof er uh, ontzettend trots op is. Foto's is dus één, maar Theo Koom is toch vooral luisteren, denk ik. Ja, je moet echt de geluiden van Theo moet je horen. En uh, ja, dat is ook het leuke hier in het museum. Wij, uh, tijdens de openstellingstijden, dan uh, hebben we allerlei geluidsfragmenten van Theo aan elkaar geplakt en die ja, denderen door die molen. En u hoort misschien in de microfoon al die Nederlanders kapperen en juichen, is ze kijken erop, op. Ze weten niet wat ze zien. Daar is het port van alt -US. Dat betekent volgens mij nog anderhalve kilometer op daar het net. Peter, wat ga je doen? Peter, wat ga je doen? Ik hoop dat we straks de uitlaat kunnen geven. Theo Komen, hoort u. Hij krijgt dus nu zijn eigen museum. Een bijdrage, hoort u, van verslaggever Paul Sanders. Campingboeren willen niet langer fungeren als melkkoe voor gemeenten. Toeristenbelasting wordt namelijk steeds hoger, hoort u zo meer over. Eerst naar de Russische president Poetin. Hij was dus even in Nederland. Eerst was hij met de koningin in de hermitage in Amsterdam. En daarna ging hij naar het scheepvaartmuseum, ook al in de hoofdstad. En daar sprak hij met premier Rutte. En hij legde na afloop uit dat zijn land, homoseksuelen, niet discrimineert. Tijdens het het museum werd er even verder op actie gevoerd... tegen met name dat homobeleid van Poetin. Het is het actiegeluid. 200 meter van het scheepvaartmuseum vandaan. En ik ben bij dat scheepvaartmuseum... Dikke muren, glazen overkapping. Het is nog maar de vraag, ik sta aan de buitenkant... of ze het binnenin bij het diner zullen horen. De mensen voor wie dit geluid bedoeld is. Deze paden die over de brug komen, die horen ze waarschijnlijk ook niet. Maar als ze het zouden horen... dan zouden ze net als ik wel blij zijn als het geluid zou stoppen. Die 200 meter lopen naar de regenboogvlaggen, de rode vlaggen, de rode ballonnen, alles wat er is en de toespraken die er zijn en de muziek, in de hoop dat dit zo voorbij is. Laten we hier vanavond vieren dat wij wel mogen demonstreren voor onze rechten. Laten we Poetin alle kleuren van de regenboog laten zien. En laten we zoveel lawaai maken dat het bestek daar rinkelt op tafel. Mensen houden een gekleurd blad omhoog, waarop de tekst staat: houd dit blad omhoog. Dan vormen we samen de regenboog. Paars, geel, rood, groen, blauw, alle kleuren van de regenboog. We hebben echt maar tot 8 uur een vergunning, Dat mag maar tot 8 uur. Dus dan gaan we gaan nog één keer nog, We gaan alle meezingen, allemaal mee, alle mee bladden. Give it up for Julie, we go! Even serieus hé. Kan toch niet waar zijn? Kom op hé. Dit is toch 2013 of niet? Even serieus. Dat we nog hier moeten staan is gewoon belachelijk. Ma Sorry, mag ik zeggen motherfucking belachelijk? Ik heb het gedaan, oké. Okay. Het is motherfucking belachelijk. Het slaat echt helemaal fucking nergens op. Ik zou zeggen, al die mensen die negatief over je denken, om wie je bent, hoe je eruit ziet, of je geaardheid, of wat de fuck dan ook, let's shake it off! Maar eerst we to shake off Putin, let's roll! Shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake. Ik wil het zien! Ja, het is wel grappig. Ze zegt ik wil het zien. Alleen, wat wil ze dan zien? Want de mensen staan met de rug naar het Scheepvaartmuseum. Ze staan met de rug naar Poetin toe. Gooi Poetin weg! Gooi Poetin, go. Gooi Poetin, go. Go, go. Go, go. Maar weet je, het is nog sterker. Als jullie niet mijn kant op kijken, maar die kant op kijken, met je mond die kant op blazen. Go, oh, put in, go. Joris van der Kerkhof was bij de demonstranten... tegen het bezoek van Russische president Poetin gisteravond in Amsterdam. Verkeersinformatie, de start van de ochtendspits. Kees Kwaks. Die is nog een goede 30 kilometer waard. En er zijn toch een aantal dingen die nog opvallen. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Elst en Valburg 5 kilometer. Een autobrand. De rechte rijstrook is dicht. Een stilgevallen auto op de A27 goorkem ik hem Almere bij Hilversum op de rechte rijstrook Tussen Utrecht-Veenmark en Hilversum 8 kilometer file. Nasleep van de ongeluk op de A44, de Nager-Amsterdam bij Oude Wetering. 7 kilometer file vanaf Warmond. En een ongeluk in de Botlek-tunnel vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Botlek-tunnel 5 kilometer. Bohemian like you. Het is tien voor half tien. Toch nog even tijd voor de Dandy Warhols. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. De kampeerboer is boos, want die moet bij elke kampeerder toeristenbelasting innen. En die verschilt per gemeente. Maar de Stichting Vrije Recreatie vindt dat er sprake is van willekeur. Dat gemeenten die heffing gebruiken om de kast te spekken. En dat het geld gaat naar toeristische voorzieningen. Niet gaat naar toeristische voorzieningen. Ze gebruiken het namelijk overal voor. Ook de kampeerboer van camping De Victorie verzamelde handtekeningen onder de campingkasten. Ja, keurig warm water hoor, hier bij het toiletgebouwtje. Op camping de Victorie in de Alblasse Elke maandag, dinsdag en donderdag de warme bakker aanwezig op de camping tussen 8.30 en 8.45. Maar ja, vandaag is het nog erg rustig op uh, het kampeerterrein. En Wim van den Berg van de Victorie gaat vandaag naar Den Haag, gewapend met protestborden. Want de toeristenbelasting is een gemeentelijke melkkoe. Diefstal staat er op de rode gekalkte borden. En de kampeerders hebben de petitie mee ondertekend. 30.000 handtekeningen in totaal... gaan er naar de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Hier een van de kampeerders die het nog maar eens even benadrukt. Dat het eigenlijk te gek is, die toeristenbelasting. Ik hoorde de, de, of de nieuwsberichten vanmorgen op de radio. En dan wordt een gemiddelde Nederlander wordt aangeslagen... voor de gemeentebelasting van ongeveer 700 euro. Nou, als je dus al zoveel geld betaalt overal aan... En als je dus ziet wat hier op deze camping... maar op alle campings aan mensen zijn... dat zijn 80% mensen die het hele leven hard gewerkt hebben. En eindelijk een caravannetje hebben en dan te kunnen recreëren... omdat het in het buitenland niet meer betaalbaar is. En als je dan hoort dus dat er een campingbaas, maar ook de campinggast... per nacht eh, toeristenbelasting nog een keer extra moet betalen... nou, dit is gewoon... Dit is gewoon complete uitklederij. Jullie zijn wel een beetje zuur allemaal. Nee, hoor, we zijn echt niet zuur. Nee, nee, oh. nee. Kijk, de zuurigheid die komt van de overheid vandaan. Oh. Ja, ja? Ze, ze zouden er eens minder geld moeten verspillen... aan dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Maar als het geld nou gebruikt wordt voor de toeristen... Hè? ze maken er wandelpaden voor, een uh, informatiepunt, bordjes... Ja. ze maken het strand schoon. Ja, dat zou verschrikkelijk mooi zijn, maar dat gebeurt dus niet. Hoezo? Ja, je heb je kijkt... dat, dat uitgezocht dan? Ja, natuurlijk, maar dat zie je dus overal om je heen. Weet je wat ze gebruiken om uh, de paden schoon te maken? Gebruiken ze jongens van, uh, nou, noem maar op, die uh, gestraft zijn, weet je wel. Uh, in, in, in ja, de taakstrafjes winter. en zo. In de u u zegt eigenlijk gebruiken ze het geld helemaal niet voor het toerisme. Nee. Zeg, zeker, van de Berg zeker, ook al hè, vanochtend. Zeker. En dat vindt u, en, maar is ja, die 1,60 euro 60 valt toch wel mee? 1,60 euro? 60. Nou. Maar ja, jullie zijn met z'n tweeën? Ja. Dat is 3,20. Ja. ja. En dan een heel seizoen? Nou, gaan we tellen. Ja. En als je dus al over. Maar, komen komt ook nog een keer bij. Kijk, je betaalt thuis ook belasting. Dus je betaalt het dubbel. Ja, want ondertussen, dat je niet thuis bent. Dan betaal ik ook gewoon normale ja. belasting aan de gemeente. Maar daar komt ook wel een andere kant bij. Dus als je. De gemeente die zou eens een keer moeten kijken. wat een kampeerder of een recreant. besteedt in de gemeente? Steed in de gemeente. En. Dat wordt over het hoofd gezien. Want de middenstand, in ja. welke gemeente dan ook, profiteert allemaal mee. Dus u hebt ook getekend hè, met die petitie? Jazeker. Ja, zeker. Vanmiddag wordt die aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in Den Haag. 30.000 handtekeningen, allemaal van vrije recreanten. Ik dacht vanochtend nog even, dat zijn naturisten, maar dat is niet zo. Hè? Nou, maar we houden wel van de natuur. Ja, ja. we wel met de jas aan. Hè? Nou, met deze temperatuur zeker, met de jas aan, ja. Zitten camping, campingbazen hoog, die toeristenbelasting... die niet speciaal voor toeristieke doeleinden wordt gebruikt. Marno Remmers was vanochtend op de camping. Noord-Korea heeft buitenlanders in Zuid-Korea gewaarschuwd... dat ze maar beter kunnen vertrekken. Als de oorlog komt, willen we niet dat ze iets overkomt, luidt de verklaring. Eerder kwam het gezamenlijke industriële complex Kaesong al plat te liggen. Tienduizenden Noord-Koreaanse werknemers verschenen niet op hun werk. Onze correspondent Marieke de Vries is in Seoul in Zuid-Korea... en zij vertelt wat Kaesong eigenlijk is. Het is een heel groot industrieel complex waar zo'n 53.000 Noord-Koreanen werken. Dus dat is niet niks, een enorme grote economische bron van inkomsten. En daar werken bijvoorbeeld ook 123 Zuid-Koreaanse bedrijven. Daar wordt kleding gemaakt, daar wordt apparatuur gemaakt. Hyundai zit daar, Samsung zit daar. Uh, het is de derde economische stad van Noord-Korea. Ja, een bron van inkomsten zeg jij, maar natuurlijk ook voor die duizenden Noord-Koreaanse werknemers. Verdienen ze dan nu ook niks meer? Nee, die zullen waarschijnlijk nu niet verdienen. Dan nou moet ik daar ook bij zeggen dat de Noord-Koreanen... sowieso al niet zo heel veel verdienden daar, want... Het is dus voor de Zuid-Koreaanse bedrijven, die 123 die daar zitten... een uh, hele aardige manier om uh, goedkoop hun producten te laten maken. Namelijk door de goedkope arbeidskrachten van Noord-Korea te gebruiken. Uh, maar ja, die, dat is nu dus ook even stopgezet. Zowel voor de noord koreanen als voor de zuid koreanen Ja, nou weer een nieuwe hobbel dus in de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea. Nou ben jij in Seoul. Merk je ja. daar iets van oplopende spanning? Op zich is, er, uh, is het... Het leven van alle dag gaat gewoon ook hier weer door. Net zoals het al eerder afgelopen maand gewoon doorging. En mensen zijn er ook heel erg aan gewend. Maar, en dat het was natuurlijk al een tijdje zo. Um, eh, iedere keer weer dreigement op dreigement wordt men niet gerust ervan. Zeker niet omdat er natuurlijk sprake is van die nieuwe jonge leider, waarvan ze nog niet helemaal weten wat ze ervan kunnen verwachten. Hij heeft nu ook weer een ultimatum gesteld voor de tiende, dat is morgen. Of uh, dan al het personeel, het ambassadepersoneel, misschien Pyongyang, alsjeblieft kan verlaten, omdat hij daarna de veiligheid niet meer kan garanderen. Dus iedere keer weer zo'n ultimatum wordt men ook niet. Heel erg gerust ervan hier. Nee, maar goed, mocht het misgaan ligt zo natuurlijk... als eerst in de vuurlinie, daar is men zich nog niet op aan het voorbereiden. Nee, helemaal niet. Uh, er zijn ook geen bunkers, heb ik naar gevraagd. Er zijn uh, zeker geen gasmaskers in oplopen. Men lacht daarom, als ik naar vraag. Um, en het heeft er ook mee te maken dat ze eigenlijk zo overtuigd zijn... van hun eigen uh, kracht. En dat zij zelf een enorm sterk leger hebben. En zich gesteund weten door de Amerikanen. Dat ze zeker weten dat ze dat zullen... Winnen een eventuele oorlog. Dus ze willen er ook niet aan denken. Onze correspondent Marieke de Vries is in Seoul in Zuid-Korea. U hoort later veel meer van haar. Hadden we graag nog gebeld met Reinhard Oerlemans, die gaat een dansprogramma maken met Justin Bieber, maar. We hadden beter kunnen proberen Justin Bieber te bellen. Dat was waarschijnlijk makkelijker geweest. Dus het gaat niet lukken. U houdt dat vast van ons te goed. Bijna half tien. Sven Kokkeman is weer hier. Sven, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. De burgemeester van de Alphen aan het Rijn. Bas Enehoorn staat stil bij het drama in het winkelcentrum De Ridderhof. Precies twee jaar geleden. Vandaag. We gaan door op het pleidooi van Halbe Zelstra om meer geld uit te trekken voor Defensie. En ja. voor het eerst zijn er beelden van een skelet van een alien... Dat oh? wordt voor het eerst getoond in een documentaire. Die huh? op 22 april wordt uitgezonden. Ik ben benieuwd, waar hebben ja, ze die gevonden? In Chili, meen ik, in de woestijn. Dat en meer, zometeen Wat? bij de Cairo. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 Je wordt het net, in Alphen aan de Rijn wordt vanmiddag de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof herdacht. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Tristan van der Vlis daar zes mensen en zichzelf doodschoot. Vorig jaar zei burgemeester Eenhoorn nog dat er geen jaarlijkse herdenking zou komen. Uiteindelijk besloot hij toch een bijeenkomst te organiseren, maar alleen voor direct betrokkenen. Zometeen meer bij de KRO. De Belgische kindermoordenaar Kim de Gelder gaat niet in cassatie, dat meldt de Belgische omroep VRT. Dat betekent dat de levenslange gevangenisstraf voor de Gelder definitief is. De Gelder kan op zijn vroegst over elf jaar een verzoek indienen voor vervroegde vrijlating.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 Kees, informatie bij de AWB Kees, kwarts nog niet alle rijstroken weer vrij? Nee, nog uh, niet alle files opgelost ook. 30 kilometer in totaal op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Valburg... is de rechte rijstrook dicht, staat een auto in brand. Er staat 3 kilometer file achter. De nasleep van het pechgeval op de A27. Gorkum richting Almere. Bij Hoefersum nog 8 kilometer. En nog altijd vertraging in Europoort op de N15... vanaf de Maaslakte naar Rotterdam. Bij de Botlektunnel gebeurt een ongeluk. Er staat 6 kilometer file vanaf Rozenburg. Twee rijstroken zijn er dicht.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 Sven Kokkelman. Alphen aan de Rijn, twee jaar later. Spaarders laten meebetalen aan het overeind houden van banken... is desastreus voor de economie, vindt hoogleraar Internationale Economie... in België binnenkort. Voor het eerst be beelden van een alien en het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Zwolle. Waar met enige jaloezie wordt gekeken naar de verkoop van een Star Trek-object... Twitter met ons mee, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedenborgennederland.skro.nl Vandaag precies twee jaar geleden, dames en heren, schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood... en verwondde hij er zeventien in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn en daarna pleegde hij zelfmoord. Alphen aan de Rijn herdenkt vandaag de slachtoffers. Bas Eenhoorn, goedemorgen. morgen. Goedemorgen. De burgemeester daar, u zei toch echt dat het bij een eenmalige herdenking zou blijven. Waarom dan vandaag opnieuw? Ja, u hebt gelijk. Uh, we hebben vorig jaar gezegd. Uh uh, we gaan niet elk jaar een herdenking houden. Uh, iedereen kan voor zich bedenken of die wel of niet naar het monument wil om aandacht te geven aan uh, 9 april. Maar we kregen zoveel uh, opmerkingen en van de ondernemers en van getuigen, nabestaande slachtoffers. Die zeiden we hebben de behoefte aan om elkaar weer te zien. Uh, het hoeft allemaal niet een grote herdenking te worden, maar we willen met z'n allen stilstaan bij het feit dat het twee jaar geleden is, dat het drama uh, in de Ridderhof zich afspeelde. En toen hebben we onmiddellijk besloten om dan uh, uh, dat ook uh, mogelijk te maken. Dus we hebben de bron als uh, samenkomstmoment uh, uh, voor iedereen uh, geregeld. Ja, nou sprak u vorig jaar nog een aantal slachtoffers aan op hun gedrag. Die wilden mogelijk de herdenking verstoren, ja. uh, omdat ze ontevreden waren... bijvoorbeeld over de hulpverlening. Gaat u dat vandaag weer doen? Eh, nou ja, het was vorig jaar pijnlijk. Eh, een aantal eh, mensen vonden dat er eh, te weinig aandacht was. En dat ging voornamelijk over de kwestie van eh, de schuldvraag. Eh, dat was niet voldoende onderzoek geweest. En als de schuldvraag niet is beantwoord, zoals hun gedachte, dan, eh, ja, dan wordt het ook heel moeilijk met eh, de, de uh, ja, letselschade. Eh, eh, nou, dat. dat, dat, dat speelt natuurlijk vandaag nog steeds... een aantal... Uh, we vind nog steeds dat dat niet goed is uitgezocht. Uh, en ik vind dat daar ook ruimte voor moet zijn. Ja. Voor degenen die ja, uh, daar nog steeds ontevreden over zijn. Die daar wrok over hebben. Die vinden dat, uh, dat er uh, aanleiding is om nog steeds daar naar te kijken. En ook aanleiding is om um, uh, ja, schadevergoeding te vragen ja. uh, bij de overheid. Dat uh, hangt maar, ja. samen, als ik u even mag onderbreken... Uh, met het feit dat nog niet alle feiten op tafel liggen. Omdat de overheid nog niet, de Rijksoverheid... dan nog niet uh, alle rapporten volledig heeft vrijgegeven. Vindt u dat dat zou moeten? A, zou ik zeggen, alle feiten liggen op tafel. Uh, B, uh, het rapport uh, wat, wat nog ter inzage uh, zou moeten worden gelegd... Uh, volgens een aantal uh, slachtoffers en getuigen... is het rapport waar uh, de hoofdofficier van justitie... Een, uh, een samenvatting van heeft gegeven en uh, ook ter inzage heeft gelegen... Uh, vertrouwelijk voor uh, de schadeletseljurist. Uh, ja. uh, omdat het een groot aantal privézaken betreft... Uh, uh, is het niet uh, uh, voor iedereen openbaar gemaakt? Dat is een beslissing geweest. die uh, door het Openbaar Ministerie is genomen. En u vindt ja, dat dat zo is, Daar treed ik verder niet in. En ik kan ook niet beoordelen, uh, meneer Kokkelman. of wel of niet uh, alle feiten boven tafel zijn. Er zijn uh, onderzoeken gedaan. En uh, ja, dat, dat moet dan uiteindelijk de rechter maar uitmaken. En daarom ja. vind ik ook uh, dat ik. ik me, het past mij niet om een oordeel te hebben. over het feit dat uh, de schadelessel plus een groot aantal slachtoffers vinden, ja. dat, dat er nog aanleiding is om dat nog verder uit te zoeken. Daar moet geven. U bent de burgemeester. U uh, bent de burgemeester. Ook voor u was het een drama, dus ik kan me ook voorstellen dat u zelf alle feiten op tafel wilt en dat u ook in het belang van uw eigen inwoners wil dat uh, er zoveel mogelijk informatie beschikbaar komt. Ja, er staat tegenover dat een grote groep uh, vindt dat het uh, voldoende is uitgezocht. Uh, die we hebben geen behoefte om uh, nog te kijken uh, uh, of datgene wat nu allemaal boven tafel is wel klopt, ja. want het gaat natuurlijk over het feit, is er wel of niet een fout gemaakt bij het verlenen van de wapenvergunning exact. en is er wel of niet een fout gemaakt door uh, de behandelend uh, psychiater met betrekking tot het op de hoogte uh, stellen van, uh, van, de, uh, ja, van de geestesgesteldheid van, uh, uh, van de dader. Maar meneer Eenoorn, als je nabestaande bent en je hebt het drama meegemaakt ook als hulpverlener, want heel veel hulpverleners lees ik op uw eigen blog, uh, hebben nog steeds te maken met ja. de gevolgen uh, van uh, dat drama daar, dan wil je op juist op die vragen een juist natuurlijk antwoord. Ja, maar maar nogmaals, ik zeg, er zijn ook een aantal die dat helemaal niet willen. En nee, maar sommigen zeggen, wel. Het is, ja, maar even, het, het, we hebben niet te maken met één groep die allemaal hetzelfde is, Wie een traumatische nee. ervaring heeft gehad, uh, verwerkt dat op een heel verschillende manier. Voor de één is het vooral een kwestie uh, het boek sluiten, naar de toekomst kijken, uh, goede begeleiding uh, willen hebben, maar voor de rest alsjeblieft niks. Uh, voor een ander is het, ik wil het tot op het laatst hebben uitgezocht en men zal niet gauw tevreden zijn met het feit, zoals het nu ook blijkt, dat het uh, misschien toch nog niet helemaal duidelijk is hoe het zit. Nou ja, dat, we hebben met beide te maken. En uh, de gedachte dat, uh, dat je kiest voor één of voor de andere, uh, is fout. Ik kies niet voor degene die vinden dat, dat er nog meer moet worden uitgezocht. Ik kies ook niet voor degene die zegt, ik wil het allemaal niet. Ik sta voor iedereen klaar, voor iedereen om te helpen. Uh, en ik ga niet tegen of voor één uh, uh, of andere groep. Uh, ik vind het alleen jammer dat het niet lukt dat we bij elkaar zijn gebleven vandaag. Ik had heel graag gewild dat en degenen die vinden dat er nog meer moet worden uitgezocht... en degenen die zeggen alsjeblieft hou er mee op... dat die allemaal op één bijeenkomst met elkaar zouden praten, terugkijken en vooruitkijken... als het gaat over uh, het vreselijke drama van twee jaar geleden. Nou ja, goed, Dat is nu niet gelukt, dat vind ik jammer. Desalniettemin uh, uh, voor beide groepen staan we als gemeente en sta ik ook open... Uh, voor vragen, voor hulp, voor ondersteuning. Juist, want ook daar was natuurlijk kritiek op. Een deel van de slachtoffers voelden zich niet goed behandeld. Ik geloof dat het er tien waren. Hè? Die voelden zich in, uh, uh, in, in de categorie nazorg niet goed behandeld. Ja, er zijn twee, uh, twee onderwerpen van uh, uh, kritiek. Uh, het ene gaat over uh, de financiële tegemoetkoming. Laat ik zeggen, de schadeloosstelling... We hebben een aantal renteloze leningen verstrekt aan een aantal ondernemers. Zij vinden dat die renteloze leningen zouden moeten worden kwijtgescholden. Ik begrijp dat ook heel goed dat men dat zegt. Aan de andere kant, ik weet dat een aantal ondernemers in de Ridderhof verzekerd zijn, alle schadeloosstelling hebben van hun verzekeraar hebben gekregen. En die zeggen, ja, dat is nou wel heel aardig. Maar wij hebben jarenlang premie betaald. Dus ja, hoe kan nou de gemeente ineens de andere zomaar schadeloos stellen? Terwijl wij altijd verzekerd waren en de anderen niet. Ja. Nou, dat, dat is een heel moeilijk dilemma. Dat is één groep. En daar ja, dan kunnen we niet meer zo ineens zeggen: weet je wat, we gaan uh, u uh, uh, zomaar een vergoeding geven. En de anderen, ja, die mooi dat zij verzekerd zijn, die krijgen niks. Dat gaat niet. Dus dat is heel ingewikkeld. En het tweede is: er zijn een aantal mensen die vinden dat. Uh, uh, er meer aandacht zou moeten zijn geweest. Uh, en dan, ja, daar staat tegenover dat er ook een aantal mensen zijn... zijn die zeggen, laat ons alsjeblieft met rust. We ja. uh, vinden dat jullie het prima hebben gedaan. Ja. Uh, jullie staan ook iedere keer klaar. Dus er zijn twee geluiden. En ja, da daar probeer ik zo goed mogelijk uh, uh, ja, een evenwicht in te vinden. Ja. En voor beide groepen uh, gereed te staan. En ongetwijfeld, meneer Kokkerman, niemand is foutloos in deze wereld. Uh, de gemeente niet, ik ook niet. Dus het zal best zijn dat ik ze nu en dan eens... Te weinig heb gebeld, of uh, uh, laten we zeggen, niet onmiddellijk heb gereageerd op een, op een, uh, op een ja, hulpvraag. Uh, maar ik kan u zeggen, uh, we zijn er uh, altijd nog mee bezig en uh, we staan open en iedereen kan mij bellen uh, van getuigen, nabestaanden uh, van de slachtoffers uh, als er een, een hulpvraag is en men wil uh, ja, steun. Goed. Dus in die zin, uh, ja, de, de, de, ik begrijp, uh, want zo, voor sommigen, ja, ja. dat begrijp ik ook heel goed, die hebben echt het. Jongens, ik, ik, ik, ik heb iets vreselijks meegemaakt en ik moet gewoon, ja, dat wil ik ook elke dag, wil ik daarmee mee bezig zijn. En ja, ja. anderen dus per se niet. Ja, dat, dat, is, dat is nogmaals uh, uh, uh, uh, uh, niet zo makkelijk uh, om daarin keuzes te maken. En ik probeer ja. dan ook die keuze niet te maken, maar beide groepen op een goede manier te ondersteunen. Zal het beladen bij een consul, hoe dan ook. Sterk ja, vanmiddag absoluut. daar. Bas ja. Eenhoorn, de burgemeester van Alphen aan de Rijn. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een en is die u in het bijzonder interesseert. Na een ongeluk op de A27. Gisteren werd voor niks een pol die politiehelikopter ingezet om een vrouw te zoeken. die na het ongeluk zou zijn weggelopen. Wat kost dat eigenlijk? Het antwoord komt van Ed Kraszewski, Kras Neem me niet kwalijk. Langzaam, Kokkelman, woordvoerder bij Korps Landelijke Politiediensten. De inzet van het politiehelikopter heeft ongeveer 1000 euro gekost. Uh, daarbij zijn niet inbegrepen de personeelskosten... want die mensen waren toch een vlieger of ze nu daar of ergens anders vlogen. Ook de afschrijving van het toestel is daarbij niet meegerekend. Het is puur de inzet van een half uurtje op de A27. Dat bedroeg dus 1000 euro. Wij zijn natuurlijk voornemen, omdat dat allemaal voor niks geweest is... omdat dat allemaal, zeg maar, we zijn voor, uh, in het ootje genomen door die mensen. Wij proberen die kosten dus straks terug te halen tijdens de terechtzetting. Wij zullen, ons zoals dat heet, uh, wij zullen civiele partijstelling uh, nemen. Alles het antwoord van het KLPD. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Zwolle. Martijn Griemi is op bezoek bij een trackie. Wat is er Een visiteur. Een man. Dit, dit is hem, hè? Dit, dit is het geweer. Dit is dat beroemde geweer wat gisteren verkocht is. Ja, en wat is het nou voor geweer? Het is een, uh, in Star Trek begrippen een facer-type uh, 3 Rival. Een geweer uh, wat uh, ja, een soort laserstraal afschiet. En wie loopt er nou mee? Uh, Captain Kirk, James T. Kirk. Dat is uh, dus de kapitein van de Enterprise. Frank Maurits, u bent een grote Star Trek-fan. Een trekkie, hè? Mag ik wel zeggen. En dit is de enige aflevering waarin deze facer... Is gebruikt. Dit is inderdaad de enige aflevering waar deze beroemde vezer in is gebruikt. En toch levert hij 231.000 dollar op... Op een veiling. Dat klopt. Gekke ja. werk. Dat is, uh, ja, dat is een enorme fanatisme. komt eruit voort wat dat betreft, dat mensen dat te voor over hebben. Daar, daar loopt hij ermee. Het is een best behoorlijk ding nog, hè? Ja, hij is heel groot. Misschien is dat ook de enige de, de reden dat hij maar eenmaal gebruikt is. Want hij was natuurlijk niet zo handzaam, zeker niet in uh, de benauwde scheepsomgeving. om een dergelijk uh, enorm groot geweer te gebruiken. Kijkt u er nou met enige jaloezie naar? Ja, zeker wel. Uh, het is natuurlijk een uh, ons, ja, legendarisch uh, product uh, wat ooit is gebruikt uit uh, Star Trek. En uh, ja, maar... dat merk je ook uh, dat uh, sommige fans er veel geld voor over hebben om die hele speciale dingen uh, te kunnen kopen. Ja, en dan moet hij uh, die andere persoon gaan uitschakelen? Ja, dat probeert hij. Maar deze mensen zijn zo oppermachtig geworden door een uh, buitenaards uh, invloed dat uh, hij uh, met deze geweer... Uh, het lukt hem niet om de mensen uit te schakelen. Dat doe je doet het nog niet eens goed, dat geweer. Dan, even kijken naar uw eigen verzameling. Want daar staan ook wat objecten van Star Trek. Ik zie daar pakken. Ja, ja zijn zijn kostuums uh, die... Uh, nou, af en toe eens, twee maal per jaar... dan hebben we een bijeenkomst van de fanclub. En uh, sommige mensen die, uh, die vinden het leuk... om uh, verkleed bij zo'n uh, evenement te komen. En u ook. Ik soms ook, ja. ja vind het wel maar leuk. Wie zijn ja. die pakken? Uh, ik heb hier een pak uh, dat is van, uh, uit uh, Next Generation. Dat is een uh, commander's shoot, uh, heet het dan. Dat is wat bijvoorbeeld Commander, Reich, of, uh, uh, yeah, Commander Riker heeft gedragen. Rood-zwart met, uh, rood met drie stippen? Ja, met uh, drie pimps inderdaad. Uh, dat geeft aan zijn rang als commandant. En uh, daarnaast een, uh, een pak van... Een uh, legendarische blauwe pak van uh, uh, uh, Mr. Spock... En ja. hier, hier nog wat, uh, wat kleine hebbedingetjes. Een, uh, een soort, uh, wat is het, een mobiele telefoon uit Star Trek. Ja, ja dat is inderdaad uh, de, de, uh, ja, het apparaatje waarmee uh, mensen dus verbonden konden worden. Dus uh, verbindingen hadden met elkaar en uh, met het ruimteschip. En het uh, is dus inderdaad de voorloper van uh, de, de mobiele telefoon. Kunnen we hem even laten horen? Even? Ja, die moeten we... Dat is het geluidje dat mensen hoorden dat ze opgeroepen of dat ze verbinding met elkaar hadden. Dus Speelt dat, u het ook na, Star Trek? Uh, nee, dat eigenlijk nooit. Dat u, dat nooit u dan niet. met zo'n pak gaat en dat u dan... <laughs> nee, dat doet bijna, bijna niemand eigenlijk. Mensen vinden het leuk om zich te verkleden. En, en, en, uh. ja, ik, ik moest even gauw kijken, maar er werd nu mee geschoten. Ja, er werd nu mee geschoten met het geweer, ja. U zag de laserstralen en uh, ja. Maar hij wordt nu uit zijn handen geslagen en ja. weg is het uh, ja. pistool en... Uh, dat was het dan de enige keer dat hij optrad in de serie? Ja, in uh, No Man's Come Before uh, kwam, uh, was dit even het moment dat uh, het geweer in de serie voorkwam. Ja. Als u het geld had, zou u het dan hebben gekocht? Uh, ik denk het niet. Toch nee. niet? Nee, toch niet. Nee. dan nee. toch liever even kijken naar de serie? Ik kijk liever naar de serie. Ik vind het leuk om alle uh, dvd's, alle films te hebben. Uh, attributen, ja, dat doet mij persoonlijk dan niet zo gauw iets. Dat, uh, maar er zijn heel veel fans die dat ook geweldig vinden. Ja, en de ja. waarde van uw collectie? Een paar tientjes. Een paar tientjes. Ja, ja, ook goed. Ook goed, ja hoor. Ik vind het gewoon een magnifieke serie om te zien. Frank Maurits, dank u wel. Graag gedaan. Stop it, Gary. Bijdrage was dat van Martijn Gibius. Straks de Duitsers jagen op Europa's grootste kunstvervalser. En dat blijkt een Nederlander. Maar eerst... 3, 2, 1, go. Deze dag... 2005. Camilla looked terrified all day. She hates the public stage. And it's a safe bet that if she wasn't physically sick with nerves... she certainly will have felt like being. Misschien niet zo raar om mistelijk van de zenuwen te zijn... als de hele wereld meekijkt op het moment dat je ja zegt tegen Prince Charles. Camilla, Duchess of Cornwall, deed dat op deze dag in 2005. Groot-Brittannië-kenner Arnold Bakker ziet dat huwelijk als een keerpunt... voor de populariteit van het Britse Koningshuis. Het huwelijk is dus één dag uitgesteld in verband met het feit dat dus, uh, Johannes Paulus II uh, was overleden. En die werd uh, op de dag dat eigenlijk het huwelijk gehouden zou worden, uh, werd hij begraven. En toen is uh, een dag later is het huwelijk, heeft plaatsgevonden, in de St. george Kapel in Windsor. Omdat de Anglicaanse kerk het niet fijn vond dat dus twee mensen die eigenlijk beide gescheiden waren, opnieuw gingen trouwen voor de kerk, moesten ze daarvoor boete doen. ...tijdens het huwelijk. En ze moesten dus erkennen dat ze dus uh, beide dus fout waren geweest daarin. Dat ze al een relatie hadden gehad voor, voordat ze dus, uh, te, te, te, terwijl ze nog getrouwd waren. Uh, er waren mensen die dus ook dus toen dus op die dag protesteerden tegen het feit dat het huwelijk plaatsvond. En die dus in uh, Londen ook dus... Uh, met borden rondliepen waarop stond van Diana jij blijft altijd onze koningin dus dat gaf ook al aan van hoe gevoelig de, de, de, de kwestie nog was op dat moment, voor haar majesteit koningin Elisabeth lag het ook niet gemakkelijk, want zij is natuurlijk uh, zij was dan wel moeder, maar ze is tegelijkertijd ook het hoofd van die Afrikaanse kerk. En als hoofd van die Afrikaanse kerk moest ze dus een ander standpunt innemen... ...dan dat ze dat als moeder misschien zou hebben gewild. Als je daar nu op terugkrijgt, dan zou je kunnen constateren... ...en dat, dat is ook wel vaker als een keer door iemand uh, geconstateerd... ...dat sinds dat huwelijk van uh, prins Charles uh, gesloten is... Uh, hij heeft eigenlijk met het, uh, de winters... De populariteit van de, de winsters steeds beter is gegaan. Door Charles uh, is Camilla ook weer wat meer uh, aanvaard geworden. En andersom. Uh, ze zijn dus, uh, ja, ze laat zich ook absoluut niet prinses noemen, maar ze laat zich nog steeds. Keurig netjes de dutjes van Cornwall noemen. En daarnaast ook, dus prins Charles is dus nu echt, wordt nu echt helemaal aanvaard door de hele bevolking Als toch ook wel de toekomstige koning. En dat is natuurlijk toch ook wel belangrijk. Want ja, je kan dus in het, blitz, in het Britse gewoonterecht, kan je niet Charles overslaan als dus de volgende koning. Misschien zit hij hooguit drie of vier jaar op de troon als een zeer oude man. Maar hij zal op moeten volgen. Heeft Camilla haar bijdrage geleverd? Om dat toch wel aanvaardbaar aanvaard te krijgen voor de hele bevolking. En dat is dan erg, wel erg belangrijk, natuurlijk, geweest. Robert brittannië kenner Arnold Bakker over het huwelijk van Prins Charles en Camilla deze dag in 2005. Oh 78, Denise van Blondie. Snel door naar onze eigen Blondie, op Suivelberg in Berlijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. We gaan praten over de Duitse justitie... want die maakt jacht op uh, wat zij de grootste kunstenvalser van Europa noemen. Uh, de uit Arnhem afkomstige Robert D. Die Nederlander die heeft ruim 1300 werken van wereldberoemde beeldhouwers en uh, schilders. Althans, van de wereldberoemde beeldhouwer en schilder Alberto Giacometti vervalst. En is daarmee schatrijk geworden. Uh, met wat voor een type man hebben wij hier te maken, Rob? Nou, in elk geval met iemand die uh, behoorlijk veel talent als kunstenaar heeft, maar mogelijk nog meer talent als vervalser. Want als er dus uh, ja, kunstwerken worden nageschilderd... van meesters als ook uh, Hendrik Willem Mesdag... expressionisten als Kandinsky... ja, dat is natuurlijk de kunstwereld in rep en roer. Uh, Vooral in Duitsland, maar mogelijk ook in Nederland. En uh, deze uh, Robert D. uit Arnhem... Ja, die, was met, uh, die heeft met Giacometti natuurlijk een schot in de ras gemaakt. Want hij uh, heeft daarmee de meest uh, uh, dure kunstenaar überhaupt... wat betreft de sculpturen uh, nagebootst. En ja. uh, is daarmee stinkend rijk geworden. Ja, het gaat hier om een uh, Zwitserse kunstenaar... Uh, en uh, die maakt ooit... Lomki Maagse, de, de, de man die ja, loopt wereldgroot. Ja, dat is zo'n heel, heel, heel beroemd... Uh... Uh, model model is ook bij Sotheby's uh, verkocht, het veilinghuis, voor 74 miljoen euro. Daaraan zie je natuurlijk dat de kunstwereld ja, totaal overhit is. En dat kunst natuurlijk uh, misschien een betere belegging is dan, uh, dan uh, aandelen. Maar ja, en uh, als je weet dat bijvoorbeeld Robert D. voor een uh, kleine Giacometti. maar een half uurtje nodig had om die uh, na te boten, dan kun je natuurlijk uh, nadenken wat zijn uh, winst is geweest. Juist. En uh, waarom zitten nou, nou uitgerekend de Duitsers achter deze Nederlander aan? Ja, die hebben speciale departementen op de recherche die zich met de kunstvervalsing uh, bezighouden. En ze waren al uh, lange tijd, uh, sinds 2009, naar uh, Robert D. op zoek. Maar vooral ook naar zijn uh, zakenpartners die natuurlijk uh, overal in Duitsland aan galerieën, kunsthandelaren en aan musea hebben geleverd. En um, op een gegeven moment uh, is zelfs Robert D. ook nog ondervraagd op het uh, uh, vliegveld van Frankfurt. Toen hebben ze hem als getuige gehoord, maar hij werd, uh, uh, ze hebben hem laten lopen. Die zakenpartners echter, die wilden voor 340.000 euro wat Giocometti's verkopen in een hotel. En uh, wisten niet dat ze met uh, de politie te maken hadden. En op een gegeven moment toen het om, de, om het geld ging, ja toen werden deze lui gearresteerd. Juist. Het zou gaan om 1300 vervalste werken. Maar is dat niet het topje van de ijsberg... als je net zelf zegt dat hij een half uurtje nodig had... om een meesterwerk te vervalsen? Ja, zeker. Kijk, dit zijn de 1300 uh, kunstwerken... die in beslag zijn genomen door de Duitse justitie. Maar uh, als je weet dat meneer uh, Robert D. sinds uh, 30 jaar in het vak zat... en overal in Nederland uh, liet gieten... bij een zeer gerenommeerde gieterijen bijvoorbeeld... Uh, dan kun je eigenlijk wel uh, uittellen... dat hij natuurlijk veel, veel, veel meer uh, werken heeft nageboodst. Bijvoorbeeld ook, uh, zoals ik zij schilderijen, maar vooral ook uh, sculpturen, dat het tamelijk eenvoudig was, uh, zeker voor hem. Ja. En um, ja, ik denk anderzijds dat de kunstwereld misschien helemaal niet, uh, niet wil dat dit allemaal aan het daglicht komt. Want dan uh, heb je natuurlijk te maken met uh, een groot bedrog en veel mensen die een geld kwijt zijn. Juist. Uh, enige idee waar die uithangt, deze uh, Robert D. Ja, dat weet ik wel. Um, hij zit nu in, uh, in Thailand en geniet van de zon, van strand en de cocktails. En het probleem is een beetje dat uh, hij kan het land niet uit. Want zodra hij uh, zeg maar in Europa komt opdagen, dan, uh, ja, dan wordt hij gearresteerd. Want er is een internationaal Duits arrestatiebevel. Ja, en de Duitsers kunnen dan ook niet uh, gaan halen daar. Die tijden zijn voorbij, toch? Ja, nou, dat hebben ze natuurlijk nooit uh, kunnen doen daar in, in Azië. Maar ze willen wel de medewerking van Nederland. Want als uh, de meneer is een Nederlander, heeft de Nederland uh, uh, de boel geflasht, de boel vervalst. En dat is natuurlijk strafbaar. Dus de Duitse justitie zou graag zien dat uh, Nederland ook een zaak tegen hem aanspant. Ja, en is daar al enig zicht op? Nee, dat is nu uh, tamelijk vroeg. Ik denk dat ze de justitie misschien eerst maar eens even de knop van de radio nu vandaag moet uh, aanzetten. En daarna kunnen ze andere dingen gaan doen. Ja, weet justitie überhaupt dat de Duitsers achter hem aan zitten? Dat zou je aan justitie moeten vragen. Gaan we doen. De enige aanwijzingen trouwens, dat ook Nederlandse musea gedupeerd zijn door deze man? Nou, hij zegt zelf van, uh, van wel. Hij heeft natuurlijk uh, aan heel veel... Uh... Galerie kunsthandelaren en ook musea geleverd. Uh, in Duitsland zijn er al heel veel uh, gevallen bekend... en uh, niet de meest uh, onbekende personen. Dus uh, het zal zeker goed kunnen. Op Savelberg, vanuit Berlijn. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, een uh, hoogleraar internationale economie vindt... dat het een heel slecht idee is om spaarders te laten meebetalen... aan het overeind houden van banken. Het zou niet gaan om een blauwdruk, weet u nog, zei Jeroen Dijsselbloem. Maar Olly Rehn heeft het nu opnieuw voorgesteld. En binnenkort krijgen we een alien te zien in een documentaire. Bij de KRO, zometeen. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Als bijvoorbeeld in het kader van een sociaal akkoord... het nodig zou zijn om die 3% tijd wat op te rekken... dan zou ik dat heel verstandig vinden van het kabinet. Maakt eigenlijk niet uit wat ze zeggen. We gaan het sowieso niet halen. Want hoe harder je bezuinigt, hoe moeilijker het wordt om dat tekort te halen. Ook daar zal die 3% direct en onmiddellijk onder druk komen te liggen. Dit werkt niet om nu te gaan bezuinigen. Dan riskeer je een gigantische ramp en een depressie waar we eigenlijk op afkoersen.